Ja, dan komen. Ja, eigenlijk de nestel van het eurovoetbal. voetbal. Wat doet dit eigenlijk met je? Ja, ik was natuurlijk een van de negen bestuursleden, een van de negen oprichters. Wij vergaderden voor het eerst in 1975. Hoe lang is het geleden? Nou, reken maar uit. 37 jaar. Ja, prachtig. Uh, wij hebben op dit moment absoluut het gevoel dat dit een hele goede beslissing is. De club is niet failliet, de club heeft nog geld in kas, maar niet voldoende om dit grote toernooi om de ambities te verwezenlijken. Akkoord, prima gedaan, bestuur. Denk toch pijn in je hart? Ja, een keer gaan dingen over, maar ik ben niet helemaal dom. Ik heb de afgelopen jaren elk jaar het toernooi bijgewoond. Eén, twee, drie dagen. Dus ik heb het gezien hoe het naar beneden ging. Kwalitatief ging het soms nog wel, maar eh, qua bezoekersaantallen... Het zakte terug. En toch is het een begrip geworden. Had je dat, dat ooit kunnen denken dat het zo'n begrip zou worden toen je eraan begon? Nee, toen wij in 1975 vergaderden wilden wij één toernooi houden ja. in 1977 en... Absoluut niet meer. Maar er waren... Ik dacht vanwege GSC 70, eh, Vloesdat ja, 70, uh, ja precies. De drie, uh, drie ja. clubjes die meededen en de KNVB ja. afdeling Groningen. Maar we dachten we doen dit één jaar. Er waren 2500 toeschouwers en opeens zei men het publiek vroeg om een vervolg. Toen zeiden we doen het nog één keer in 1978 nog één keer en dan stoppen we. Toen hadden ja. we 5000 toeschouwers. En vervolgens kwam er een roep. Jongens, ga door. Nou, we gaan door tot het eerste lustrum, tot vijf jaar. Vervolgens stegen de bezoekersaantallen van vijf naar zeven, naar tien, naar vijftienduizend uiteindelijk. Het hoogtepunt was naar ik meen tegen de 48.000 toeschouwers. Onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Ja, het ging goed, de kwaliteit was goed, het leefde in heel het land. We kregen ook nationaal steun, we kregen belangstelling. Ik bedoel, de grote trainers van Nederland, meneer Michels, zie ik nog komen met mevrouw Michels, noem maar op. Maar ik zak niet weg in nostalgie. Nee, en toch uh, denk ik dat het toen destijds ook een hele goede beslissing voor jullie geweest is. Want uh, de eerste dag was de eerste dag bij GOC, de tweede dag bij Velo, de uh, finales, de derde dag was bij Bikwik. Om het uh, hele toernooi naar Bikwik te halen, want die had natuurlijk... Uh, de, de... Ja, goede, ja, de capaciteit de van de accommodatie bij ja. Bikwik kon je 15.000 toeschouwers hebben. En dat kon bij GSC of Lositas niet, dus dat nee. was alleen al goed. En dan nog weer later ga je naar Herenveen. ga je naar FC Groningen gelukkig, naar het Oosterpark en later naar de Euroborg. En dan is het nog nooit geworden wat vier dagen duurde. Het begon op vrijdag, het werd doorgespeeld op zaterdag, zondag, maandag, kortom. Ja, het heeft een enorme vlucht gekend. Maar je moet ook realistisch zijn en weten dat je terugvalt. Klaar. Ik wens je er heel veel steun mee. Dankjewel. wel.